Kinderen krijgen is anders dan een ziekte een keuze en de kosten moeten dus voor eigen rekening komen, vinden zij. De VVD stoort zich aan de spotjes van de publieke omroep waarin kritiek wordt geleverd op de bezuinigingen. Tweede Kamerlid Huizing liet weten over de kwestie vragen te zullen stellen aan staatssecretaris Dekker van Mediazaken. De spotjes zijn volgens het VVD-Kamerlid de publieke omroep onwaardig. Bovendien zouden er feitelijke onjuistheden in worden verkondigd. Huizing wil dat Dekker de Nederlandse publieke omroep gaat sommeren... direct te stoppen met de spotjes. KPN kampt al uren met een grote storing bij digitale televisie. Sommige kijkers krijgen sinds vanochtend een foutmelding... en kunnen geen gebruik maken van bepaalde diensten. Bij klanten die wel televisie kunnen kijken... is de beeldkwaliteit soms slechter dan normaal. Ruim 1,1 miljoen mensen hebben een abonnement... op interactieve televisie van KPN. Het is niet duidelijk hoeveel van hen last hebben van de storing. Koningin Maxima wordt regent als haar dochter Amalia... voor haar achttiende haar vader moet opvolgen. Als koningin Maxima onverhoopt niet in staat is om het regentschap te vervullen... dan wordt prins Constantijn regent. Dat heeft de regering per koninklijke boodschap voorgelegd... aan de Eerste en Tweede Kamer. De televisieprogramma's Wie is de Mol, Flikken Maastricht en Divorce... zijn genomineerd voor de Gouden Televisiering. De nominaties werden vanavond bekendgemaakt in RTO Boulevard. Voor Wie is de Mol? van de AFRO is de zevende nominatie. De vorige zes keer ging de prijs aan het programma voorbij. Het weer, de komende nacht 3 tot 8 graden. Morgen zonnig en droog tot 14 tot 17 graden. Woensdag ook nog droog, donderdag en vrijdag kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, bij mooi weer, uh, altijd met een schep schepnet uh, naartoe uh, oh, Garnalen vissen, ja. dat was, wel, uh, was echt wel uh, nou, een hobby van mij. Als kind zei al. Ik ben daar nog steeds. Uh, oh, dat doe je nog steeds? Ja, ja nou. Dat is wel heel leuk. Ja, ja, niet garnalen, maar dan makrelen vissen. Oh, ja. Dus wel, wel uh, op zee. En uh, later heb ik ook nog op het strand uh, gewerkt. Uh, strand de 12, de wurf uh, was dat. Oh ja. Dat. Ja. Daar heb ik uh, stoelen, stoelen buiten Oh, je was gezegd. wel echt een stoelenman. Daar werd je stoelenman. ook heel bruin van, hè? Ja, ik werd heel bruin, ja. Aan het, einde, <laughs> Aan het einde van de zomer uh, was ik behoorlijk bruin, ja. Ja. ja. Nou, dat is echt een leuke baan natuurlijk. Ja. En uh, ja, je hebt misschien ook uh, gestudeerd of een bepaalde opleiding gaan doen naar de basisschool? Ja, ik uh, ben eerst nog in Zandvoort gebleven. Heb Jaap, uh, Jaap oh, mafo, ja. ben ik Jaap uh, ik geweest. Uh, daarna ben ik uh, naar de Eimond-MTS gegaan in Zandpoort. Uh, hmm. Ik heb daar uh, elektronica gedaan. En vanuit de MTS ben ik uh, naar de HTS gegaan. Eerst een jaar in Amsterdam. Hmm. En na dat jaar Amsterdam... had ik het idee dat ik iets wat meer wilde dan alleen techniek. Hmm. En toen ben ik... Uh, technisch bedrijfskunde gaan doen in Rijswijk. Dus ik ben toen gaan verhuizen naar, uh, naar Den Haag, bij Rijswijk. En ja, ook okay, kamers gegaan, studententijd. Uh, ja. Nou, ja. wat leuk. En uh, ja, waarom uh, koos je die techniek kant? Want ik word technisch, technisch vertel. Wat is ja. daar boeiend af voor jou? Ja, ik denk dat ook wel wat mee te maken hebben met wat je vader. Uh, Mijn vader was ook uh, mm. met techniek bezig. Oh ja, uh, ja. Um, later is hij haar... Uh, uh, heeft die uh, heeft die winkel gaat hier in Zonvolt oh, met nijmachine repareren. Waar was dat de winkel? Even kijken. Um, later op de Zeestraat. Maar uh -huh. ze begonnen eerst in de. Nou even kijken hoor, daar staat vlak bij de brug, achter de brug staat daar beneden op een hoekje. Oh ja, daar beneden bij de zeeweg. Ja, de even kijken. In, ja. Waar nu de fysiotherapeut zit misschien daar ja, in de buurt. Die, ja. Maar ja, die, die Tegenover, tegenover verstegen de, de autodealer. Uh, die oh, is ja, daar ook het? niet meer, denk ik. Ja. Nee, nee. Daar tegenover. Daar zaten, zaten ze ja. eerst, mijn vader en mijn moeder. En uh, later zijn ze naar de zeestraat uh, gegaan. En uh, naar nou, mijn vader heb ook altijd, altijd ja, technische, technische beroepen.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 En dan heb uh, ik stage gelopen op een MTS, dus wel technisch. Ja, ik dus je ging lesgeven ja. in technische vakken waarschijnlijk. Ja, ja. ja dat, was, uh, dat was een beetje uh, waar ik toen achter kwam van, hey, verkoop is het niet, maar wat dan wel nou... Uh,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 Via internet. Ja, dat is altijd helemaal van deze ja. tijd toch al? Ja. Ja. ja. Maar dat is wel leuk. Ja, dat is... <laughs> uh, ja. En kan je nog iets van Zandvoort vertellen? Wat, wat is nog je uh, leukste herinnering bijvoorbeeld van je kindertijd in Zandvoort? Kijk, ja, ja. Van die garnalenvissen vertel je ja, al. Ja, dat is hè, kinder... dan, dan Gingen jullie dan die, die garnalen pellen, opeten, koken of al ja, wat gebeuren? Ja, wel koken. Ja hoor, dat, ging, ja. dat werd gekookt wel. En, uh... Ja, later, uh, die tijd dat ik op het strand werkte, dat vond ik eigenlijk ook ja. wel een hele mooie tijd. Mm -hmm. Dus uh, drukke dagen op het strand werken. Nou, en dan, maar uh, de zomermaanden was er altijd wel wat te doen in het dorp in Zandvoort. Uh, al die festivals die er waren. Ja. Ik uh, neem aan, ze zijn er nog, steeds, zijn er nog steeds, hè? He? Ja, ja, ja, ja. ja. En wat voor festivals bedoel jij met muziek of theater? Ja, je had het midzomernachtfestival, het, het, uh, mid ja, bestaat het nog, ja. jazzfestival en...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 plek en Den Helder is dat uh, is dat een stuk minder mensen rijden naar Den Helder om met de boot naar ja, Teslo over te gaan. Daar da da da gaan ze vakantie vieren, en niet in Den Helder. Ja, het zijn echt van die eilanden. Ja, ja, ja, ja. ja.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 Ja, nou dat, dat, dat vissen, dat is eigenlijk altijd al uh, gebleven. Ik hou nog steeds heel veel van, uh, van ja. vissen. Vroeger als kind ook met mijn opa ging ik uh, veel vissen. Dat was altijd, Oh ja, en ja. met zo'n hengel? Of met een, een hengel. hengel. Ja, maar nee maar met een hengel, maar dan, oh, maar ja. dan in een slootje. Leuk. Dat was, ja, erg leuk. Ja. En uh, ik zat ook op uh, tafeltennis, heb ik heel lang gezeten. Vond ik erg leuk. Bij uh, Nieuw Unicum, uh, daar was de tafeltennisvereniging. Daar heb ik heel, uh, nou, heel, uh, heel, heel leuke tijd gehad. Ja. Veel gedaan. Uh. Hoe oud was je toen je dat deed? Ja, ik even denken, dat was uh, vanaf uh, nou vanaf mijn, uh, twa twa twaalfde denk ik. Twaalf ja, van twaalf tot, uh, tot een jaar of achttien. Ja, oh, van ja. twaalf tot achttien. Nou, wat leuk uh, dat je ja. daar zo dat ja. allemaal kon doen, hè? Ja, ja. En hoe werd je thuis opgevoed? Kan je iets over vertellen wat, ja. uh, wat je daar fijn vond? Ja, ja. Uh, nou, mijn opvoeding. Uh,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 Mm. Langs. En dan kreeg ik, kreeg ik altijd wat uh, kleingeld mee om in de collecte te doen te uh, de woensdagmorgen. Oh, dat was misschien voor een goed ja. doel of een schrijvingsproject? Ja, of ik, zo. Ik, ik weet niet meer waar, waarvoor dat was. Ja, maar ik weet nog wel dat ik ja. wat uh, kleingeld <laughs> ik mee een kreeg. Een dubbeltje kreeg. mee, nou. Ja, ja, ja. In mijn ja. tijd was dat een dubbeltje. Ja, klokken, nou ja, zoiets, zo ja. En, ja. Uh, nou, en uh, ja, even kijken. En uh, op een gegeven moment doe je uh, Eerste Heilige Communie. Oh. Ja. ja. Ja, dat heb ik uh, gedaan. En daarna het... Uh, Forum Sol En uh, ja, nou ja we gingen ook regelmatig uh, naar de kerk hier in, uh, in Zandvoort. Ja, ja ging ja. samen met je ouders. Met mijn en, ouders. Uh, ja. Ja. Familie, ja. zeg ja. maar. Ja. ja. En dat was uh, uh, een belangrijke waarde voor hun het geloof, zeg maar. Ja, ja. ja. ja. Mijn, uh, mijn vader die, uh, die zingt bijvoorbeeld ook op het kerkkoor nog in. Uh, oh, nu nog ja. ook? Oh, ja. Oh, ja, uh, ja. In, uh, in, uh, in Zandvoort. Ja. Ah. Dus, uh, dus ze zijn ook actief eigenlijk jawel, uh, in ja. de gemeente ja. Katwijk ja. gemeente ja, ja. en uh, ja, op een gegeven moment zei je dat je op het strand ging werken als stoelenman stoelenjongen hoe noemen ze zoiets geworden ja. Ja. toen was je ook nog ja. uh, heel actief of, of wat ja. deed je toen allemaal ging je zelf ook in het kerkgordijn misschien nee nee nee nee ik uh, ik, uh, ik, ik ik op een gegeven moment uh, ja, het zei mij niet zo heel veel wat er in de, in de kerk mm. uh, gebeurde. En uh, ja, ik had veel meer oog voor wat er, uh, wat er in het dorp allemaal afspeelde. Hè, na al de, die feesten waren het ook. Uh, ja, al de festivals en uh, de, ja, de, de cafés en de, de terrasjes en. Uh, ja, was ja, de gezelligheid. En uh, ja, dat was een beetje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 En in die tijd was je toen ook nog met het geloof bezig, of helemaal niet meer misschien? Nee, ik ging, ik ging inderdaad naar Den Haag toe, uh, studentenleven, uh, op ja. kamers. Um, heel erg gezellig, ook weer eigenlijk een beetje zoals het hier in, uh, in Zandvoort uh, was, dat het leven. Scheveningen, is dat? Ja, Scheveningen, dat is ook, uh, ook ja. erg gezellig daar. En uh, eigenlijk was ik helemaal niet met het geloof bezig, nee, ja. nee, helemaal niet. Nee.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 wat voor Bijbelverhaal er weer uitgelegd werd, en wat er allemaal achter zat. Ja, ja. En uh, dat is een heel, heel anders ja. dan dat ik me als kind kon herinneren. Toen ja. moest ik naar de kerk, toen was, uh, was het eigenlijk saai, en nu werd het. Uh, ja, werd het uh, spannend. Ja, ja. Was een boeiende verteller ook, misschien. Maar ja, maar het wel, was gewoon echt ja. van boeiend. Elke, elke, elke zondag ging ik daar uh, naartoe. Ja. En, uh,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 Dus uh, toen ben ik, uh, toen ben ik uh, ook met de dominee gaan praten. Hey, ik zeg van, nou, er staat, uh, hoe, hoe zit dat nou? komt toch, uh, kom toch. Nou, toen bleek er iets te zijn wat heet beleidnis doen. Uh, dat, uh, dat doen ze in veel protestantse kerken en ook mm. in de kerk waar ik uh, bij ben. En uh, ja, ik had in eerste instantie zo, ja, beleidnis doen. Ik uh, dacht van, ja, waar staat dat in de Bijbel? Yeah. Mm. Beleidnis doen, dat staat niet in de Bijbel. Maar, nou... Uh, de dominee was vrij enthousiast. We hadden ondertussen een, een, een andere dominee ook gekregen. Die dominee die, wij, die ik eerst had, die was weggegaan en was een nieuwe gekomen. Dus die, die kennen mij nog niet zo heel erg goed. En die, die hoorden mijn verhalen en die zei: Van nou, uh, jij, bent, jij, bent, jij bent christen en we hebben binnenkort beleidnis doen. En uh, uh, uh, kan je er ook bij zijn? En,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 Ging ik ook meedoen op de, op, de, op de boulevard? Ja, dat dus speelt je wel interessant ook, want ja, er gebeurde iets. Ja, ook spannend hoor. Ja. En, uh, ja. uh, op in de boulevard in Scheveningen staat ook een Bijbelkiosk en uh, daar zorgden ook vrijwilligers voor. Daar ben ik mm. ook uh, gaan zitten. Uh, op een gegeven moment uh, kwam ik, uh, werd aan mij gevraagd of ik ook diaken wilde worden. Uh, ja, dat kies je eigenlijk niet eens zelf. Dan word je dan op een lijst gezet. Dat noemen ze een optal zetten. En dan uh, mag de gemeente vanuit die lijst aangeven wie ze graag als diaken wilden hebben. Ja. Maar nou, degene die toen in de kerkenraad zat, die vroeg aan mij van... Nou, ik wil jouw naam eigenlijk doorgeven. Maar wat vind je er zelf van? Nee, ik dacht van ja, wat is dat je wat diaken ja, wat zijn? moet je dan doen? Wat moet je dan doen, hè? Omzien naar de armen en de, de minder bedeelden en de, de weduwe en de wezen. Mm. Uh, ja, dat, uh, ik, kwam op de, ik, ik heb de ja gezegd, en toen kwam ik op de lijst te staan. En uiteindelijk werd ik ook gekozen als diaken in, uh, in Scheveningen. En wat wil je dat in, in de praktijk? Wam je allerlei mensen tegen opeens? Of krijg uh, je ja, een adressenlijst? Ja, ja, nou dat is uh, uh, je wordt dan uh, verantwoordelijk voor een deel van de gemeente. Daar ben je dan de diaken van, die ga je bezoeken.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 Nou, dat heeft we toch wel een aantal jaren gedaan. Ja, ja. dat klacht jou wel, anders blijft het ja, ja, ja, Ja, ja, ja. Mm. Op een gegeven moment ben ik ook een keer gestopt, werd het me te veel. Mm. Um, was ook in de tijd dat ik uh, Anita, dat is nu mijn, mijn vrouw, uh, mm. leerde kennen. Toen werd, het, uh, nou, toen werd het heel erg druk. Was ook, uh, keuzes moesten, moesten er moesten ook keuzes gemaakt worden. van... Um, ik werkte en woonde in Scheveningen, Den Haag en ja. Anita woonde en werkte in Den Helder. En uh, ja, wat, uh, wat gaan we doen? Uh, is het nogal een afstandje? Ja, waren <laughs> we afstonden. Eerder ja, stad bij de bij de ja, zee, hè? Ja, ja. Een meisje uh, van de zee woonde daar in Den Haag. Ja, ja, ja. Nou, toen ben ik uh, op een gegeven moment ben ik gestopt met die diaken zijn in, uh, in Scheveningen.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 En daar hadden ze eigenlijk, uh, uh, daar werd dan ook gezegd, nou als jullie dan in Den Helden komen, dan kan je naar de Morgensterkerk, dat is de kerk ja, waar ja, ik bij zit. Ja. Dat is een vergelijkbare kerk en nou ja, zo kwamen ze gewoon eigenlijk al bij ons in de Ja, de, de koos al daarvoor. Ja, en uh, we hebben afgelopen paar jaar zijn er twee Iraniërs uh, gedoopt.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 nou ja, ik geef al les, dus uh, ja, ik wel je, wel uh, in het verlengde zit je huiswerkbegeleiding nou. wel in het verlengde. Ja, wat ja. Ja. Nou, wat goed. Nou, hartelijk bedankt voor je verhaal. was heel mooi om te horen. Nou, graag gedaan. En uh, ja, een goede tijd. Ja, dankjewel. Jij, Jij ook. Schwach, een Sünder, verloren, wenn du stierst. Doch heb den Kopf, weil Liebe. Tot die dier, Mal einsam, gepflästet auch mit Schmerz, denn Himmel schwarz und träumen voll dein Hebs, dann schreit zu